6 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Rebellen Syrië zeggen wapenstilstand op. SP noemt pensioenleeftijd geen breekpunt. En winnaar Spinoza-premie bekend. <tieden>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 En voegde hij eraan toe dat hij weinig ziet in een verlenging van de waarnemersmissie die nu in Syrië is. De missie is er al enige weken, maar staat machteloos. Ze kan alleen rapporteren dat het geweld aanhoudt, ondanks het vredesplan. Het plan werd in februari van kracht, maar de beide partijen hebben zich er niet aan gehouden. En van de belangrijkste afspraken was het afzien van geweld.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 onder alleenstaande moeders is het percentage werkende wel iets gedaald. Toen het kabinet de bezuinigingen aankondigde, voorspelden sommige partijen dat die gevolgen zouden hebben voor de arbeidsparticipatie. Wel is het aantal kinderen in de kinderopvang gedaald met 3%. Kamp is daar blij mee, maar ouders betalen meer voor kinderopvang, ze denken daardoor beter na of ze echt kinderopvang nodig hebben, zegt Kamp.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 De Canadese pornoacteur die werd gezocht vanwege de moord op zijn vriend... is gearresteerd in Berlijn. Dat melden verschillende buitenlandse media. De man Luca Rocco Magnotta, zou zijn Chinese vriend hebben vermoord... en lichaamsdelen hebben opgestuurd naar politieke partijen in Canada. Vorige week werden postpakketten met een lugubre inhoud gevonden. Het is nog onduidelijk hoe de politie hem op het spoor is gekomen. In de Libische hoofdstad Tripoli hebben gewapende mannen de internationale luchthaven bezet. Dat heeft een Libische veiligheidsfunctionaris bevestigd. Leden van de Al-Aufeya-brigade bestormden de luchthaven met zware machinegeweren en panzervoertuigen. Ze dwongen het personeel om inkomende vluchten om te leiden. Vertrekkende vliegtuigen moesten aan de grond blijven. De Al-Aufeya-brigade eist de vrijlating van een van haar leiders. Die werd volgens een regeringsvoortvoerder de afgelopen nacht gegijzeld door een onbekende rebellengroep. De selectie van het Nederlands elftal is zojuist geland in de Poolse stad Krakau. Daar bereidt de ploeg van bondscoach Bert van Marwijk zich verder voor op het EK. Nederland begint zaterdag in Tsiarkov in Oekraïne met het duel tegen Denemarken.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 Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog regen. Vannacht vrijwel overal droog met opklaringen. En het is fris met minima tussen 4 graden maart en 7 aan de kust. Morgen overwegend droog met afwisselend wolken en zon. Het wordt 15 graden op de wadden tot 18 in het zuiden. Na morgen nog wat warmer. ANDB, ah, nee, Verkeersinformatie. Er gebeurt maar weinig in deze avondspits. Op de A2 is een ongeluk gebeurd van Eindhoven naar Utrecht bij Rosmalen. Het gebeurde op de parallelbaan, staat 3 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En de A7 valt op van Groningen naar Heerenveen bij Leek 3 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Waarom zou Hofhoorneman Bankiers u een gratis aandeel willen schenken? Alleen maar omdat u 5000 euro inlegt op een Hofhoorneman beleggingsrekening? We begrijpen uw gedachten.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 En 8 over 6, goedenavond. Nieuws uit de politiek op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Limburg heeft een nieuw bestuur zonder de PVV. We spreken met de fractievoorzitter van Wilders Partij in Limburg. Maar eerst Haarse gevoelens bij Europese plannen. Want er is in Brussel een plan in de maak om ervoor te zorgen... dat eurolanden nog veel meer gaan samenwerken. Bevoegdheden overdragen aan Brussel dus. De voorzitter van de Europese Raad van Rompuy is morgen in Nederland... op bezoek bij premier Rutte. En natuurlijk zitten alle partijen op het vinkentouw. Zo ook Arie Slob van de ChristenUnie. Goedenavond, meneer Slob. Goedenavond. Is het voor u een verrassing dat er aan dit plan wordt gewerkt? Nou, niet dat er aan plannen wordt gewerkt. Maar het wordt nu wel steeds meer duidelijker welke richting men uit wil gaan... Onze minister-president heeft wat dat betreft altijd een beetje in vage teksten gesproken als het ging om vervolgstappen die nu uh, gezet uh, zullen worden. We zien allemaal dat het natuurlijk niet goed gaat, dat er ook gezocht moet worden naar een, uh, naar een goede oplossing. Maar de vraag is natuurlijk wel of dit de oplossing is waar we met elkaar ons achter moeten gaan scharen. En waar maakt u zich dan uh, met name zorgen over?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 De andere kant is dat de weg die beelders wijst van die mensen uh, stappen maar uit en dan gaan we terug naar de gulden natuurlijk ook geen reële is. Maar dan moeten we wel het debat ook echt goed kunnen voeren en tot nu toe rusten daar een taboe op. Ik heb de indruk dat hij er nu steeds van afgaat. Uh, maar we goede keuzes nu met elkaar proberen te maken. En als u het dan heeft over een derde weg, dan is dat wellicht een beetje geld en een beetje bevoegdheden overdragen en niet te veel. Nou, In ieder geval moeten de opties van de mogelijkheden die er zijn moeten op, een, op een heldere manier op tafel komen te liggen. We hebben vorige week zelf ook bekendgemaakt dat wij onderzoek willen naar de voor- en nadelen van het opsplitsen van de eurozone. Een onderwerp waar tot nu toe ook altijd een taboe op rusten. We moeten transparantie hebben, we moeten helder communiceren. En er moeten niet ergens schimmig ver weg keuzes worden gemaakt die zo vergaand zijn uh, dat, uh, dat we misschien straks in een spoor zitten dat we niet meer terug zouden kunnen. Maar wat denkt u dat de financiële markten doen als er als van rompa? En, en Rutte beginnen over een opsplitsing van, van de eurolanden? Nou ja, je ziet dat uh, Van Rompuy nu wel al hele duidelijke uitspraken doet over waar hij uh, mee bezig is. Uh, en dat gaat ook wel ergens over. Dat gaat over een behoorlijke overdracht van soevereiniteit van nationale lidstaten naar uh, Europa uh, toe. Het lijkt me dat we daar in Den Haag met elkaar wel over zouden mogen spreken. En dat daar geen taboe op uh, mag rusten. Uh, wat we in ieder geval niet moeten doen is uh, nu maar een beetje stilzwijgend... Uh, voortmodderen op de weg die we nu zijn ingeslagen. Uh, zonder dat we ook een helder politiek debat voeren over alternatieven. Ja, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid, ook goedenavond. Goedenavond. Ja, u had eerder het gevoel volgens mij dat u overal buiten werd gelaten. Hoe is dat nu bij ja. u? Nou, dat valt wel mee hoor. Maar in dit geval gaat het natuurlijk wel om uh, de toekomst van Europa en daarmee de toekomst van Nederland. Want laat duidelijk zijn, of Nederland uit deze crisis wil groeien en weer banen wil creëren, dan hebben we echt een stabiel Europa nodig. Wij verdienen ons geld in Europa. Dus we hebben er alle belang bij dat die oplossing waar nu maar niet uh, naar gestreefd wordt, want al anderhalf jaar of eigenlijk al twee jaar moddert Europa maar voort, dat we echt een oplossing gaan vinden voor de problemen die in Europa heersen. Daarvoor moeten flinke stappen worden gezet. Daar moet natuurlijk over worden gedebatteerd, maar belang is. We moeten nu het probleem gaan oplossen en vetootjes rondstrooien zoals de premier vorige week deed. Ja, dat brengt geen vooruitgang. We hebben geen landwendigheid nodig, we hebben leiderschap nodig. Anders komt Europa en dus ook Nederland niet uit deze crisis. Maar mag een demissionair uh, premier vindt u dan uh, in juni een beetje afspraken gaan zitten maken met Van Rompuy? Ja, als de Kamer dat goed vindt, en daarom heb ik ook een Kamerdebat aangevraagd, uh, vind ik dat wel. Kijk, we spreken bijvoorbeeld over acute problemen, uh, zoals in, in Spanje waar nu banken omvallen. En banken die omvallen dreigen weer een hele land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 Ook een Europese financiële uh, transactietakse, die belasting op flitskapitaal... waardoor banken minder risico gaan nemen, moeten we gaan invoeren. We moeten stoppen uh, met het toestaan dat banken nog langer... met hun risico's onze welvaart op het spel zetten. En u wilt dus net als Arie Slop een debat. Uh, uh, premier Rutte, er komt net een reactie van hem binnen, die zegt... ik heb nu geen behoefte aan structuurdiscussies over de toekomst van Europa. Laat niemand denken dat de vlucht in institutionele vergezichten... nu ook maar iets oplost. We moeten de problemen hier en nu aanpakken. Ja, maar het probleem hier en nu ligt bijvoorbeeld bij die banken die dus dreigen om te vallen. Want dat probleem komt ook hier en nu. En Europa, wat, wat ophoudt met groeien, wat verder in een recessie zakt, zal ook Nederland verder in die recessie weggeven. En dan kom je automatisch nou, bij die instituties uit. Nou ja, als je Europees bankentoezicht wil organiseren... ja, dan heb je wel een instituut nodig die dat kan. Dat bestaat al, maar dat bestaat alleen maar op papier. Het moet veel meer bevoegdheden krijgen. Dat zeg ik ook tegen mijn vrienden aan de linkerzijde van de Socialistische Partij. Als we die financiële sector nou echt eens willen beteugelen... dan is de enige schaalgrootte waarop je dat effectief kan doen, is Europa. Laten we ingrijpen bij die financiële banken die met hun bizarre risico's onze welvaart op het spel hebben nou, dat, dat gaat over de banken, dan even de overheid. Een, een ander plan is om de belastingen meer te harmoniseren. Dat het een beetje gelijk wordt tussen alle landen. Vindt u dat een goed idee, meneer Samsom? Ja, we hebben al eerder gepleit voor minimumtarieven op bepaalde belastingen, zoals de vennootschapsbelastingen. We hebben eerder gezien dat Ierland door ontzettend lage belastingen te heffen, probeerde allerlei bedrijven naar zich toe te trekken. Daarmee ook een soort bubbel creëerde, die vervolgens weer uit elkaar spatten. Maar Nederland, Nederland heeft toch risico's. ook veel uh, baat bij een, een gunstig fiscaal klimaat? Ja, we hebben een gunstig fiscaal klimaat... maar als andere landen in die red race proberen om daar weer onder te duiken... Ja, dan krijg je dus inderdaad een race naar de, naar de bodem. En die moeten we voorkomen. Daarvoor zijn minimumtarieven in Europa geen taboe wat ons betreft. Nee, en wat u betreft, meneer Slop, is dit een debat dat u graag wil voeren? Ja, zeker. We moeten dit debat voeren. Het is eigenlijk heel erg merkwaardig dat we daar zo weinig met elkaar over spreken. En als ik dan de reactie van de minister-president net hoor dat hij niet een structuurdiscussie wil, dan denk ik in welke werkelijkheid leeft hij. Er wordt dus aan al op allerlei fronten wordt er gesproken over nieuwe structuren, er wordt gesproken over overdracht. Dus ook over harmonisering, als ze daar een mooi vuil woord voor gebruiken van onze belastingen, van onze begrotingen. Uh, dan zou het heel vreemd zijn als wij in Nederland zelf niet daarover spreken en ook niet onze regering een duidelijke opdracht meegeven voor die gesprekken die gevoerd worden. Nou, u en meneer Samsom zijn in ieder geval klaar voor het debat. Dank voor uw reactie morgen. Dat bezoek dus van Van Rompuy en dan ongetwijfeld veel meer reacties op zijn masterplan. Dank. Dag 3 van het jubileumfeest voor de Britse koningin Elisabeth. Zaterdag de paardenrace, gisteren de bootjes, vanavond heuse popsterren. En bij de ANWB zit wijn ons aan. Het wordt alweer wat minder druk op de weg. Ongeluk bij Den Bos op de rondweg richting Utrecht op de A2... dus veroorzaakt file bij Rosmalen, 3 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. En de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda, 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Limburg heeft een nieuw provinciaal bestuur. De grootste partij, de PVV, is ingeruild voor de Partij van de Arbeid. Het nieuwe collegeakkoord is zojuist gepresenteerd. Joris van der Kerkhoff in gesprek met CDA-formateur Martijn van Helvert. Het mooiste moment van het interview hebben we eigenlijk al gehad... maar toen stond het ding nog niet aan. Dat had te maken met, ik heb hier de papieren... de titel van het nieuwe akkoord is Limburg, haal het beste uit jezelf. En toen vroeg ik, hoe heette het oude akkoord? En nu maar stotteren en doen, ja. maar nu weet u het wel. Toen moest ik inderdaad even nadenken. Dat komt ook omdat ik als formateur de taak had om een uh, nieuw akkoord uh, uh, vorm te geven. En uh, ja, het is gewoon een prachtig akkoord. Limburg, haal het beste uit jezelf. Dat is dat we laten zien met de borst vooruit, met de kin omhoog... wat we in huis hebben grappig is wel dat we nu de, de vorige titel nog niet gehoord hebben. Nee, ja, u heeft, ik ben ook de formateur voor uh, de nieuwe uh, titel. Nou, maar uh, u hebt uh, namens het CDA als fractievoorzitter ook wel uh, met de PVV samengewerkt en die heette dus Meer Limburg, Minder Overheid. U wilde, u wilde, ja, meer, dat was uh, Meer Limburg, Minder Overheid. Ja. ja, maar ik vond het wel heel typisch dat u, die, dat u dat gewoon niet meer wist. Dat ligt allemaal wel zo ver achter u. Ligt die PVV ook zo ver achter het, het nieuwe college? Uh, ja, goed, we zijn natuurlijk, uh, we hebben gebroken met uh, de Partij van de Arbeid, omdat zij zich niet aan de coalitieakkoord hielden. En toen ze daarop aanspraken, zeiden ze: wend er maar aan. En toen hebben we ook gelijk gezegd: het ligt niet voor de hand dat we weer nieuw samen in een coalitie gaan. Ja, het grappige is nu. Het is altijd flauw om mensen op versprekingen te, te pakken. Hoor. Maar u hebt gebroken met de Partij van de Arbeid, zei u. En u had gebroken met de PVV. We gaan niet drinken met de Partij van de Arbeid, nee. En wat je nu ziet is dat we met de drie partijen heel constructief aan tafel hebben gezeten. Met de VVD, de Partij van de Arbeid en het CDA. Dus laat zien wat kan hier allemaal wel Dus we willen een provincie zijn die niet zegt wat kan hier allemaal niet Nee, wat gebeurt hier allemaal? Wat kan hier allemaal wel? En uiteindelijk zegt u hiermee dat er een periode is geweest... dat er heel veel de nadruk op het negatieve gelegd is. En dat gebeurde dan in die vorige coalitie. Nou, de PVV is nog steeds een hele grote fractie in het Limburgs parlement. Dus Limburg is niet zonder de PVV. De PVV heeft acht zetels in het Limburgs parlement. Uh, en uh, wij zijn ervoor, en dat hebben we ook gezegd, we willen samenwerken met alle partijen. Dat, gaat ook, uh, dus dat geldt ook voor die PVV. Wij zetten niemand in een hoek, wij sluiten niemand uit. En zoals u weet heeft de PVV sinds gisteren of sinds zaterdag een nieuwe fractievoorzitter. Die heb ik gelijk gebeld om te feliciteren met zijn nieuwe functie. Op een goede samenwerking en daar ga ik ook vanuit. En die nieuwe fractievoorzitter heet Michael Hemels. Goedenavond. Goedenavond. Wat een optimisme bij het nieuwe bestuur CDA, Partij van de Arbeid en VVD. Gaat u daar ook vanuit als PVV-fractievoorzitter... van een goede samenwerking met de nieuwe coalitie? Nou, de PVV is altijd bereid om met iedereen goed samen te werken. Maar ik ben echt bang dat de enigen die optimistisch kunnen zijn... Over dit uh, nieuwe akkoord, dat zijn toch echt uh, de, de, de drie nieuwe coalitiepartijen. Want uh, dit uh, nieuwe akkoord is echt uh, achteruitgang van Limburg. Op welk opzicht? Nou, in welk opzicht? Uh, de CDA, VVD en PvdA die hebben uh, gezamenlijk een nieuw coalitieakkoord uh, gemaakt. Nou, dus vanmiddag is dat bekend geworden. Uiteraard moet ik het uh, akkoord nog uh, tot op detail bestuderen. Maar uh, wat uh, ons opvalt, en dat heeft uh, Margriet van Tulder van uh, GroenLinks vorige week bevestigd op L1 Radio... En zij heeft in eerste instantie ook meegedaan met de onderhandelingen... totdat ze door, het, ja, door de VVD aan de kant werd geschoven. En uh, mevrouw Van Tulder die, die had gezegd dat alle PVV-standpunten... binnen 15 minuten waren uh, verwijderd uit het akkoord. En uh, dat kunnen we ook echt merken. Uh, want het akkoord is nu uh, tot stand gekomen drie partijen. Wil ik even op doorgaan, want ik vraag me af, meneer Hemers... had de PVV als grootste partij in Limburg niet liever zelf het heft in handen genomen... waar het uh, tot het formeren van een nieuw college kwam? Nou, we hadden heel graag het heft in, in eigen hand genomen. Uh, helaas, uh, uh, door verschillende omstandigheden zijn wij afgelopen jaar uh, twee uh, staatsleden kwijtgeraakt. Daardoor zijn wij niet meer qua zetelaantal aantal de grote partij. Dus qua stemmenaantal blijft de PVV de grootste de komende vier jaar. Qua zetelaantallen aantal helaas niet. Maar waarom hebt u niet, niet dat zelf? Waarom hebt u zelf niet dat initiatief genomen om te gaan formeren? Omdat uh, het CDA als, uh, als grootste partij uh, uh, de lied uh, kon nemen en een heleboel partijen hadden ons van tevoren al al uitgesloten. En uh, vandaar dat er geen andere mogelijkheid bleef dan uh, CDA-beleiding te geven in de vorm van een nieuwe coalitie. En bij het terugblikken op de afgelopen anderhalf jaar: het motto was meer Limburg, minder overheid. zei de Partij van de Arbeid, fractievoorzitter, onlangs dat de CDA en de VVD anderhalf jaar hebben verprutst in zijn ogen door met de PVV te gaan regeren. Ook de VVD had woorden van dergelijke strekking. Uh, hoe kijkt u daar naartoe? Nou. Uh... Ik denk dat uh, het nieuwe uh, coalitieakkoord meer overheid, meer, uh, minder Limburg is. Uh, er zijn zes uh, gedeputeerden. Ik kan ook echt merken: uh, CDA, de regentenpartij die weer uh, aan de knoppen zit. Dan de partij van de potverteerders, de P van de A. Ik vraag me af: Limburg ziet er nu financieel gezond uit? Ik uh, vraag me af uh, hoe lang dat het duurt voordat het, uh, het, potje, het spaarpotje van de provincie leeg is. Uh, ik denk zeker niet dat, uh, dat wij het afgelopen jaar verproetst hebben. Sterker nog, uh, als ik nu hoor dat de nieuwe coalitie de hele veiligheidsparagraaf van de TVV heeft geschrapt. Maar ondertussen uh, Heerlen en Maastricht in de top 3 en, en als nummer 3 en als nummer 5 terugkomt in de misdaad top 10 van het Algemeen Dagblad. Uh, de andere partijen, de gevestigde partijen, dus uh, CDA, PvdA en zeggen ja maar er is geen probleem in Limburg wat veiligheid betreft. Nou, dan denk ik echt dat ze het spoor volledig bijster zijn. Het enige waar nu naar wordt uh, gekeken, dat is weer gewoon cultuur, lekker subsidiëren, duurzaamheid, lekker betalen met belastingcenten. Maar ondertussen de echte problemen die spelen in Limburg, die worden gewoon vergeten door deze nieuwe coalitie. In principe is, zijn alle Limburgers de verliezende partij. U zet uw schrap als uh, Nieuwbakken-oppositielid Michael Heem als fractievoorzitter van de PVV. Dank u wel. Dank u. En ondertussen is Oranje een uurtje geleden veilig aangekomen in Krakau. Bij het hotel hebben ze Oranje Afrikaantjes neergezet... om ze een beetje thuis te laten voelen. En morgen dan gaan ze voor het eerst trainen. Nederland traint in het stadion van Wisla Krakau. Dat is de club waar Stan Valks de afgelopen twee jaar technisch directeur was. Valks leidt verslaggever Edwin Cornelissen rond in het stadion. Nou, weer door een deur en dan komen we bij de tribunes. een groot stadion, Stan. Ja, de uh, capaciteit is oh, geloof ik 33.000, dus het is een beetje vergelijkbaar met, uh, met PSV dus, uh, weet het PSV-stadion. Uh, dus ook de hoeken zijn dicht, zo, dus uh, het ziet er hartstikke mooi uit, ja. Stoertjes in uh, blauw en in rood, met een grote rode ster uh, op een van de tribunes. Dit zijn de kleuren van uh, Wiesla Krakau? Ja, en uh, ja, toevallig uh, wordt er bij onze wedstrijden ook heel veel met de Nederlandse vlag gezwaaid. Want dat is uh, ja, ook zeg maar, de kleur van Wiesla Krakau, ja. Dus, uh, okay.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 Ja, de, de passie voor, uh, voor zijn vak. Hij is daar dag en nacht mee bezig. Ik, ik af en toe vraag ik me af wat is hij nou hier aan doet Maar hij zit daar echt de hele dag. En niet alleen, maar met drie man zitten ze echt van s'morgens tot s'avonds op dat veld. Uh, twee, drie keer per week te maaien en zo. Dus ja. Nou, voor zijn werk. Wat mooi, hè? Wat is hij allemaal doen, Stan? Ja, het is, uh, ja, hij is uh, het rollen, uh, rollen het veld. Dat is, uh, is echt een grasfanate man op de tractor. Ja, de, ja, dat is echt voor hem uh, zijn, zijn uh, levensmissie, volgens mij.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 Geen halve maatregelen. Daar ligt nog een schone taak voor Edwin Cornelissen. Hij kreeg alvast dus een rondleiding door het trainingsstadion van het Nederlandse elftal in Krakau. Van Polen naar Groot-Brittannië, naar Londen. We zagen daar gisteren de boterparade op de Theems. Vandaag hebben we een concert bij Buckingham Palace. De Britse koningin Elizabeth zit 60 jaar op de troon. En dat zullen de Britten weten ook. Correspondent Arjen van der Horst met eerst even wat verontrustend nieuws. Want we krijgen bericht door dat prins Philip, de man van de koningin, naar het ziekenhuis is gebracht. Wat is er gebeurd? Dat klopt, hij is met een blaasontsteking in het ziekenhuis opgenomen. Uh, dat is als voorzorgsmaatregel, zegt een woordvoerder van Buckingham Palace. En hij zal daar dus de komende dagen uh, ook blijven. Dat betekent dus dat hij vandaag het concert gaat missen. Uh, via de lid Prins Philip weten dat hij het jammer vindt... dat hij er niet bij kan zijn. Maar ja, het lijkt, uh, misschien heeft hij gewoon te lang in de regen gestaan gisteren... want het was een regenachtige dag gisteren... En dat dat uh, dit veroorzaakt heeft. Jammer voor de prins, maar het concert gaat natuurlijk gewoon door. Een hoge bejaarde man ook niet te vergeten. Over een uur begint dat concert. Wie zijn er allemaal te zien? Ja, een eindeloze lijst. 23 optredens in totaal. Voor ieders wat wils. Uh, je kan het een beetje opdelen voor de jongeren en de ouderen. Uh, als je voor het jongere publiek hebt, denk dan aan Will I Am van de Black Eyed Peas, Jesse J., Robbie Williams, Kylie Minogue. En dan, uh, om het maar wat oneerbiedig te noemen, de afdeling bejaarde rock. Uh, Sir Elton John, uh, Shirley Bassey, Paul McCartney. Cliff Richard, Tom Jones, Stevie Wonder. Deze laatste zes, die samen zijn ze 413 jaar oud. Bijna een gemiddelde leeftijd van 70. Maar allemaal staan ze vandaag op dat podium. Sommigen staan zelfs op het dak van Buckingham Palace. Wie gaat daar spelen op het dak? Uh, onder meer Madness en ik geloof ook Sir Cliff Richard. Kijk eens aan. Uh, er zijn... 10.000 mensen geloof ik hebben dat concert live uitgezonden door de BBC vanavond die wel wat kritiek heeft te verduren gekregen rondom de uitzendingen ja. van het jubileum. Ja, behoorlijk wat kritiek. Er stonden de kranten toch vandaag uh, vol van uh, er was kritiek op de kwaliteit van het geluid en het beeld. Dat had misschien ook weer met dat slechte weer te maken. Maar ook over de toon van de uitzending. Uh, veel mensen vonden het oneerbiedig. Uh, er werd veel te veel ingezoomd op celebrities. Uh, BBC had wel wat meer afstand mogen nemen. En uh, ja, daar krijgen ze dus uh, ongelooflijk van langs in de kranten vandaag. Of dat uh, ook deze uitzending gaat beïnvloeden... Dat betwijfel ik. Uh, dit uh, concert ja, daar is 2,5 jaar over gedaan om dit voor te bereiden. Ik denk aan de opzet gaan ze niks veranderen. hoger misschien wat aan de toon. Ook te zien gewoon op de Nederlandse televisie vanavond hoor, dat concert. Arjen van der Horst vanuit Londen, dankjewel. Het is uh, twee minuten voor half zeven. Onze uitzending zit erop. Tim en ik wensen u een goede u uh, avond. En uitzending aan Joost Eerpmans. Goedemorgen zeg. Goedemiddag. Joost. Dag Joost, goedenavond. Goedenavond, de hallo. Jij komt met een stemadvies, begrijp ik dat goed? Ja, het is een stemadvies voor de premier... die we niet kunnen kiezen in nee. Nederland, zoals okay. jullie weten. Maar het is, het moet, je moet het proberen even los van de inhoud te zien. Zelf weet ik niet waarop ik ga stemmen. Er zal toch nog wat water door de wijn eh, en door de wijn moeten. Ze <laughs> eh, zijn lekker bezig. Ze zijn goed bezig. Ja. Heel goed bezig. Maar los van die inhoud dus... je moet kijken van wie vind jij nou de man of vrouw, maar dan wordt het wel heel bijzonder... Eh, op die plek eh, van die premierse zetel. Het zou een tweestrijd gaan worden tussen de SP en de VVD. Daar wordt, eh, daar wordt veel in de media over gesproken. Maar vlak nou niet die andere uit, zeg ik. Kijk eens naar Samson en Wilders. Het kan zomaar gebeuren. Je hebt eigenlijk vier kandidaten, denk ik, die die stoel kunnen krijgen. Roemer, Rutte, Wilders of Samson. Wie vindt u nou de beste man op die plek van premier. Um, zelf weet ik dus niet op welke partij ik ze stemmen. maar ik vind wel de persoon Rutte de man... die de beste papieren heeft om premier te zijn. Um, vindt u dat ook of zegt u nee... er is een andere kandidaat veel beter binnen dat viertal... of misschien gaat u zelfs verder vlak misschien Buma ook niet uit. Kortom, de vraag is wie vindt u nou meest premierwaardig? Waar zet u uw geld op in... Ik duik maar als eerste in het water en uh, zet de stelling neer. Rutte is de beste premierskandidaat op dit moment. Reageert u maar op hashtag premier of hashtag WNL, hashtag Eertmans. Dan komt u binnen via Twitter. Ik probeer de tweets voor te lezen. Of belt u gewoon op 0800 1121. 0800 En reageer op Rutte die de beste premierskandidaat is wat mij betreft. Ik hoop dat u meegedaan aan de discussie over de poppetjes en dan wel het poppetje in het torentje 0811 21. We gaan elkaar spreken in het debat van avondspits van Uiteraard WNL. Graag tot over een paar minuten na het NOS journaal. Tot zo. Elektrisch rijden is misschien niet's voor u. Elektrisch leasen waarschijnlijk wel.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 Spinoza-premies worden dit jaar toegekend aan microbioloog Mark Jette... wiskundige Ike Moerdijk, antropoloog Annemarie Mol en astronoom Xander Tielens. Spinoza-premie is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. De winnaars krijgen echt twee, echt elk 2,5 miljoen euro voor onderzoek naar keuze.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 Het weer. Marco Overhoop. De regen trekt naar het oosten weg. En het klaart zowaar nog even op. Het betekent voor vannacht dat het droog blijft. Met opklaringen koelt het flink af. 6 graden gemiddeld, maar lokaal nog iets lagere temperaturen. Dan morgen. Flinke zonnige periode. Ook stapelwolken. Als er nog een bui valt, is dat in het noordoosten van het land. Maar verder is het droog. En de temperaturen lopen verder op dan vandaag. Het wordt 14 tot 17 graden. Wat overigens nog steeds te koud is voor de tijd van het jaar. De dagen daarna gaat het kwik nog wel iets omhoog. Misschien dat het 20 graden wordt op donderdag. Maar het blijft wisselvallig. Woensdag stevige buien en vrijdag onweer. ANRB, ah, nee, verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen al voorbij. De files die nog opvallen staan op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Want daar is een ongeluk gebeurd. Voor het gouden aquaduct staat 4 kilometer... Drie rijstroken zijn dicht. A27 van Utrecht naar Breda, tussen Noordeloos, tussen Lexmond en Noordeloos, 5 kilometer. Ook daar is een ongeluk de oorzaak. De weg is helemaal dicht. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden vanaf knooppunt everdingen over de A2 en de A15. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits. Joost Eerstmans. Rutte is de beste premierkandidaat. En een goede avond, tot 7 uur. Mag u uw mening weergeven over de volgende politiek leider van Nederland? Wel, WNL. 0800 1121. Roemer, Rutte, Samsom of Wilders. Wie gaat Nederland straks leiden? Als je kijkt naar de deining in de peilingen... dan kan het nog akelig spannend worden. Misschien niet zo spannend als de fotofinish tussen Cohen en Rutte in 2010... maar je stem telt straks zwaar. En het is niet onbelangrijk, want al bestaat de gekozen MP nog niet in Nederland. De partij die de grootste wordt, levert in principe de premier. Wie ziet u het liefst naast Cameron en Hollande staan op de trappen bij een EU-top? Wie vertrouwt u het meest? Ik kijk zelf graag naar de belangrijke 3D's. Daadkracht, duidelijkheid en drive. En eerlijk is eerlijk, op deze 3D's komt er maar één winnaar uit de bus wat mij betreft. En dat is Mark Rutte. Bewezen communicator en bereid om resultaat te leveren zonder poespas. Ik zeg, van alle kandidaten is Rutte de beste premierskandidaat. By far. Bel de NL. 0800-1121. Ja, laat dus uw partijvoorkeur even varen in deze avondspits. Maar zegt u mij, wie is uw kanshebber? Kijk, de peilingen laten toch wat uh, minieme verschillen zien. SP 29, VVD 25, PVV 24 en de Partij van de Arbeid op 21. U weet allemaal, dat kan elke week draaien en ook elke kant op. Dus um, de vraag is, wie zou uw favoriete premier zijn? Ik hoor het graag. op 0800-1121. En misschien kan u dat zelfs loszien van uw persoonlijke partijvoorkeur. Dat vind ik helemaal aardig om te horen. Um, kijk even wat u de belangrijkste kenmerken vindt van een goede premier. Juist twittert. Eerdmans, ik denk dat we Roemer eens laten proberen. Om wat anders, hebben we, van het andere hebben we al genoeg ellende gehad. Tijd voor iets anders. Het Hollands Verzet twittert... Uh, Eerdmans Rutte is de beste premier voor Brussel. Heeft ook geen oog voor de islamisering. Ik ben het oneens met je stelling derhalve. En uh, Minlan Love Machine zegt... Eerdmans de beste kandidaat op rechts is Hero Brinkman. Je ziet het nog niet, maar het zit er echt in. En Rutte, dat vindt hij niks. Weinand zegt, uh, Rutte mag het nog een keer proberen. Hij is het ambt meer dan waardig. Anne Stierman twittert Pechtold. Want het wordt weer eens tijd voor een charismatisch premier. En Sem van der Pol zegt... De beste premierskandidaat kreeg twee jaar terug net te weinig stemmen. ...geef mij dus maar Job Cohen. Nou, het is behoorlijk rijkelijk verdeeld, mag ik u zeggen... een vol palet hier van alle kanten. Dus dat Avondspits alleen maar mensen aan het woord laat... Dat, ...dat klopt ook niet. Uh, we gaan eens luisteren. De eerste beller is Jan Kolen uit Eindhoven. Goedenavond. Helemaal eens met Rutte. Helemaal Jan. eens met Rutte. En waarom? Als, als, het maar, als het maar geen partij van de arbeiders. is. Oh, dat is wel. Uh, je, je zegt, je moet je politieke voorkeur... ...moet je niet de boventoon laten voeren... ...maar daar kan ik wel in één zin zeggen... ...altijd geld uitgeven... Aan, ...en terecht aan minder bedeelden, ...maar ze vergeten... ...ze nemen een hele groep... ...grote groep mee... ...die minder werken en oneigenlijk gebruik... ...in hun vaandel hebben staan. Hm. En daar pas ik voor om daarvoor te werken... ...voor die figuren. Jan Koolen bedankt. Dat is de eerste. Daar rechter staat Dick Bruin. Goedenavond, even ja. een radio uit alsjeblieft. Goedenavond, ja. Ik ben Dik Bruin. Hallo. Uh, Diederik Samson. Toch, ja. Tegenstelling tot de vorige bellen begrijp ik. Ja, uh, duurzaam. Duurzaam. Europa. Europa met Duitsland... Ja. En met Hollande van Frankrijk. Uh, geen ervaring, hè, Dick? Ja, Dick. Jawel, wel ervaring. Krippies, ja. uh, uh, Tweede Kamer. Het belangrijkste vak is de Tweede Kamer. Hm. Hij heeft zoveel ervaring als Tweede Kamerlid. De centrum van onze uh, macht hoort eigenlijk in de Tweede Kamer. soms Samson zegt, ik blijf in de Tweede Kamer. Dat heeft hij beloofd. Dus ja. dat doet hij. Ja. Oké, okay, dus de Tweede Kamer, dat zijn onze volksvertegenwoordigers... En Rutte niet. Rutte is de premier, maar die zit niet in de Tweede Kamer. Maar wacht even, Samson zal toch premier worden als de PvdA de grootste wordt? Nou, misschien komt, uh, misschien komt uh, hoe weet je, die, die minister van Financiën wel weer terug. Nee, hoort hij? Bos. Bos weer terug, of Cohen, ja, dat kan ook ja, nog gebeuren het. natuurlijk. Maar de, de, de, de, de grootste man van de Partij van de Arbeid, dat is uh, Dirk Samson. Oké. Okay. Okay. En, okay. en dan wil ik nog ja. één ding zeggen. Ja hoor. Nou, Sap, Sap heeft zichzelf uitgeschakeld, Sap, Wilders ook, want er komen geen 76 zetels voor Wilders en nee. Nee, de Roemer. Mm -hmm. Nou, ja, de Roemer. Ja, de Roemer. Nou, ook niet. Die heb je nou. zelf ook uitgeschakeld. Je neemt het hele rijtje even door, Dick Bruin. dankjewel. je 0800 1121. Rutte is de beste premierskandidaat. zeg ik. Dilemma zegt Rutte heeft het charisme van een kropsla. Geen VVD, laat de Roemer het gewoon doen. Niet uit sympathie, maar om de visie die de SP heeft. Peter Koudstaal, zegt Rutte, heeft wat mij betreft een onrechtmatige daad begaan... door de huizensector in de malaise te storten. En ik kies voor Samsung. Toon Nijsen zegt Rutte, is pro-Europa en pro-Europa. Dat is twee keer. Daarmee is hij niet... Oh, pro-Euro, sorry. Uh, en pro-Europa. Daarmee is hij niet de beste premierskandidaat. Europa en de euro gaan nog veel meer geld kosten. En Frank Mol zegt... Samson moet in de Kamer en Bos in het torentje. En Kees van Harte zegt... Joost Rutte had de pech niet um, om het CDA-PVV heen te kunnen. Maar hij deed het wel goed als premier. En Arjan die zegt... Joost Eerdmans voor prime minister. Arjan, daar moet ik helaas veel te veel voor inleveren. Dus dat, uh, daar zit er even niet in. Eens even kijken. Theo Muller uit de Rosenburg. Goedenavond. Uh, ook uh, Uw redactie heeft mij toegestaan om mij onbeschoft te gedragen. Want die vindt het goed dat ik een vraag met een wedervraag beantwoord. Maar uw redactie maakt de dienst niet uit, denk ik. Vindt u dat ook goed? U mag mij zeker een wedervraag stellen. Ja. Waarom laten wij ons in Hemelslaan regeren door goedwillende middenmotors... en niet door hoogbegaafde specialisten zoals bijvoorbeeld hmm. professor Jon-Jos van Ommeren? Die, nee, ik die ik persoonlijk niet ken, ja. Nee, nee, ik ken hem ook niet persoonlijk, maar ik heb hem van de week bij Casaluna gehoord. En ik was positief verbijsterd van wat die man allemaal niet weet. Ja. Van hoe je, moet, hoe, hoe je bijvoorbeeld moet bezuinigen zonder de bevolking te treffen. Kijk aan, nu, nog één keer de naam van de, de, de man? Professor Jos van Ommeren. Jos van Ommeren, nou we zetten hem erbij. U zou hem wel als premier zien zelfs voor dit land? Uh, dat weet ik niet meneer. Ik heb geen verstand voor politiek. Ik heb ervaring met politiek mm. en dat is mij buiten gewoon slecht bekomen. Kijk, dank u wel Theo Mellor voor het inbellen. 0811 21, hij komt met Jos van Ommeren, dan wel niet als premierskandidaat, maar wie weet heeft hij iemand van buiten. Alleen hij moet zich inmiddels wel een beetje gekandideerd hebben op een kandidatenlijst, want anders kom je ook niet in het, in het torentje in Nederland. 0811 21, Rutte is de beste premierskandidaat, zeg ik. Kijk naar, naar Rutte, betrouwbaar, slim, gefocust, geen geheime agenda's, durft ja te zeggen, durft over zijn schaduw heen te stappen, heeft ook nog eens ervaring. Ik denk toch dat hij qua menselijke capaciteit een heel eind komt. Ik ga het vragen aan Bert Damen, hij is uh, oud-directeur HRM bij Berenschot, of huidig directeur zelfs, en ook schrijver van het boek Het Berenschot Leiderschapsboek. Goedenavond, meneer Damen. Goedenavond, meneer Mans. Dus een hele mond vol wat, u, uh, wat op uw cv ja, staat. Het is dat, hè? Ja, ja zeker. Uh, het, uh, het boek heeft u geschreven over leiderschap. Ja. Wat is nou het profiel van een premier? Ja, dat is, dat is een hele goede. Uh, en dat is ook meteen een hele, hele moeilijke vraag. Omdat je zou kunnen zeggen dat het profiel van een premier uh, niet noodzakelijkerwijs hetzelfde is als het profiel van een lijsttrekker en daar daar hm, beginnen dat we al het probleem al hè? Ja. Ja. ja ja dat begint het probleem al en, en ja, ze beginnen allemaal als lijsttrekker uh, en dat vergt op een aantal punten toch wat andere uh, kwaliteiten competenties en kennis dan dan dat van de premier ja. dus je moet een beetje mazzel hebben dat die uh, dat hij of zij zowel het een als het ander kan ja en wie we, we, we, we ja. Kunnen, ja gaat u ja. door ja ja ja en als je dan inzoomt op dat profiel het is aardig bij de bij de na de vorige uh, kabinetscrisis uh, hebben we samen met het blad intermediair, uh, met een aantal deskundigen, een profiel just, uh, opgesteld van wat zou nou de toekomstige premier, wat zou die nou moeten, moeten kunnen. Nou. En ik denk dat dat profiel nog redelijk uh, hetzelfde is. Het komt heel erg overeen met die 3D's van u zelf, de daadkracht, duidelijkheid en durf. Ja. Het is iets uitgebreider, dat kan je altijd van een professional verwachten, hè, dat hij ja. er wat meer omheen brengt. Anders kun je geen boeken schrijven? Uh, ja. <laughs> ja, zo is het, zo is het. Uh, de belangrijkste die ik in de 3D's met u mis is, is visie. Uh, uh -huh. uh, het moet iemand zijn die, die, die weet uh, waar het land naartoe moet. We, ja. we leven in turbulente tijden, het is crisis alom. Uh, en het moet iemand zijn met een beeld van hoe komen we daaruit. Ja. Uh, en daar moet je zijn koers op bepalen. Visie, En dan moet je zich ja. niet laten afleiden door de waan van de dag. Uh, hmm. Dat is één. Het tweede is, uh, nou, die zal dicht tegen die duidelijkheid van u aanzitten, denk ik. Dat is integriteit. Zeker, belangrijk. Uh, ja. Uh, uh, iemand zijn die die die open en eerlijk is zeker hè? en dan kan je zeggen van ja maar dat is al bijna niet uh, dat kan bijna niet voor de politiek nou ik denk het wel ja uh, dat denk ik ook wat nog meer uh, ik heb visie integriteit heeft u nog welke derde nog meer? is de uh, is uh, persoonlijk gezag ja. uh, het moet iemand uh, zijn met autoriteit uh, zonder autoritair te zijn ja uh, gezag hè? dat is het mooie van de premier hè? dat is uh, ik weet niet wie dat altijd zijn maar hè? De, de premier is voor alle nederlanders hè? dat is ook een belangrijke die, ja en, en niet alleen voor degenen die op hem gestemd hebben. Nou, dat uh... maakt het al lastig. Ja, nou, als we nu dit rijtje al pakken, want u heeft een paar toevoegingen ja. gedaan. Waar, en dan lopen ze even ja. langs Roemer, uh, Samson, Wilders en Rutte. En wat mij betreft de vier ja, serieuze kandidaten. Waar gaat uw, uh, uw voorkeur, op, puur gebaseerd op uw analyse en uw profielschets, uh, naar uit? Ja, als, je langs, als, je langs de, als je ze langs de meetlat uh, legt, en die is nog iets langer dan wat ik net gezegd heb, dan nee. hebben ze allemaal zo hun plussen en hun minnen. Dat denk ik ook. En waar zijn de meeste uh, plussen uh, te vinden? Uh, uh, uh, uh, uh, dus, dus ik denk, als je, het, als je, als je, zal, als je ze een beetje langs loopt, dan denk ik bij Rutte, uh, dan, dan is het iemand die, die enorm gegroeid is in zijn rol, denk ik, in die, uh, mm -hmm. wat is het anderhalf jaar yep. dat hij het gedaan heeft. Uh, enorm veel uh, draagvlak uh, heeft uh, gecreëerd. Um, nou, waar zou hij dan. Valt op visie ja. Weet, ja, weet ik het niet helemaal. Dat heb ik, niet, dat heb ik hem niet gehoord. Nou, nooit die kan gehoord. verschillen. Dat is misschien een beetje het punt bij Rutte. Dat He? hij natuurlijk van rechts naar links zal, zal een beetje moeten zwenken. Uh, dat is zomaar punt. Ik wil even vragen. Wil is eigenlijk wat mijn 3D's betreft een topper: hè? daadkracht, duidelijkheid en drive. Maar als je kijkt ja. naar, ziet u als premier staan? Uh -huh. Die vraag heeft Maurice de Hond misschien nog niet voorgelegd aan het Nederlands publiek. Daar zou hij wel eens wat, wat, wat, wat, wat minder goed kunnen scoren in het lijstje in het, waar ik nog niet aan toegekomen was een van de, van de kenmerken die er volgens mij ook heel duidelijk in moet... is verbindend vermogen. Juist. Hè? Uh, premier van alle Nederlanders. Dat is het. En, dat is hem. Nou, dus, dus niet helemaal het sterkste punt van meneer Wilmer. Dan zal nee. hij misschien moeilijkheden krijgen. We gaan even kijken naar wat ja. luisteren en tweets. Blijft u nog even kijken en uh, luisteren meneer, meneer dames Want dan kunnen we nog eens een vraag bij u te stellen. Gert Gering zegt namelijk... deze GroenLinkser kiest voor Pieter Winsemiers. Kijk, dat is ook nog eens iemand. Uh, Peter van der Besselaar zegt... premiers groeien vaak in een rol. Als we ineens een uitstekende willen dan... maar een zakenpremier. En dan heeft hij het over Rino Kan bijvoorbeeld. En Gerrit Harthold twittert... Teflon Rutte heeft een kras opgelopen Rutte heeft te weinig gedaan om te zorgen voor banen. Uw nieuwe premier moet zorgen voor banen. Even nog die vraag meneer dame. Heeft Rutte een kras opgelopen wat u betreft als premier? Nou, eh, volgens mij kan je geen politicus zijn zonder krassen op te lopen. Mm -hmm. die, die, ik denk dat ze die allemaal hebben, dat ze die allemaal oplopen. Maar ik, ik zou niet zeggen dat van de huidige kandidaten er mensen zijn... waarvan je zegt, nou, dat, dat, dat moet niet. Nee. Dat, dat, nee. En nogmaals, het is afhankelijk van waar ligt je eigen individuele politieke voorkeur, want daar laat je meestal je stemd door bepalen. Dat telt mee. Ja. En het zou interessant zijn, als we, zouden, als we voor de premier rechtstreeks zouden kunnen stemmen, hè? Kijk, of, of zou je dan een ander beeld krijgen. Ja. Maar ook dan is de politieke voorkeur toch een belangrijk uh, voorspeller. Denk nou precies, we proberen nu even buiten, buiten, buiten beschouwing te laten, want we gaan het echt hebben over de persoon. Dank u voor uw input, Bert Damen. Zoals gezegd, directeur Harden bij Berenschot. We hebben het over het profielschets van de premier. En ik zeg, als we kijken naar vierkant Kandidaten vind ik Rutte de beste kandidaat, puur op zijn persoonlijke eigenschappen gebaseerd. Dus even een partijvoorkeur noem ik er niet bij. Hendrik Pol, zegt uh, Tovik Diebi. Nou, natuurlijk een grapje. Rutte heeft bewezen dat hij als, als het nodig is boven de partijen kan staan en kan samenwerken. Meneer Rob Meijer uit Bolzwart. Ja, goeiedag. Dag. Ik ben het niet eens met je stelling. Uh, Rutte is voor mij te veel Brussel uh, hangoren, zeg maar. En dat ben ik niet zo weg van. Mm. Uh, hoewel de SP een partij is die... Als mij uh, niet in Nederland echt ten goede komt, vind ik wel Roemer de man die de meeste kwaliteiten heeft om premier te zijn. En de SP, ik, ben, ja. ik ben een PVV-man, om even dat te zeggen, maar ik vrees dat Wildersplan net niet voldoende volwassenheid heeft om een premier te zijn. Bijzonder. Had ik heb de PVV gehad. Ja, Rob, bijzonder. Je bent een pvv maar je stemt ultra uh, tegenovergestelde. Tenminste, om, ja. om Roemer premier te maken, zeg jij eigenlijk. Nee, maar ik, ik, ik stem tegen de PVV, maar okay. als je zegt, wie is in mijn optie. Ja, maar de man met de meeste kwaliteit vind ik roer. De meest volwassen okay. uh, eigenlijk, om premier te zijn. Goed punt. Nou, je hebt hem goed duidelijk gemaakt. Dank je, dank je Rob uit, uh, uit Bolzwart. Gert Vriend uit Andijk, is aan de beurt. Gert. Go goedenavond. Dag, goedenavond. Ja, mijn stelling is Rutte. Ik vind dat hij zich heel, uh, heel goed gepresenteerd heeft. En hij uh, wordt heel goed ontvangen in het buitenland. En het is een commerciële uh, premier... Uh, naar mijn idee uh, is Rutte gewoon de beste uh, kandidaat uh, voor de nieuwe uh, premierrol. Nou, duidelijk, Gert Vriend. 0800 1121. Wie is uw favoriete premierskandidaat? Even de inhoud weg, maar puur op persoon. Wie zou Welk poppetje ziet u het liefst in het torentje? Ik zeg, daar kom ik toch bij Rutte uit. Uh, Willem Kruis. Ja, hallo. Goedendag. Dag Willem. Nou, ik uh, die, 3D's, uh, die 3D's kan je van mij wel weggooien. Want oh. ik heb NGA voor hem staan. -ga. En GA. En, ja, en dat betekent nooit geen antwoord. Hij is altijd zo slim om geen antwoord te geven. En nee. dat als premier zijnde, dan moet je voor je dingen staan. Vind en dat ik... doet hij gewoon niet. Meen je dat nou? Ik vind dat Rutte wel kan je ook naar hem kijkt. Nee, hij geeft wel antwoord met... op de vraag. Ja, maar hij gooit het altijd uh, weer gelijk naar een andere partij. Dat die het anders hadden moeten doen. Dat ja, ja. die het hadden zo gedaan. Okay. Zo doet hij het altijd. Mm -hmm. en, en zodoende uh, haalt hij altijd uh, de wind uit zijn eigen zeilen. nou Willem Kruijs, dankjewel voor het inbellen. Voor, daar kwam u dus niet bij, bij Rutte uit. Ik ga even Chris Albers ondervragen. Hij is zoals bekend, onze politicoloog, zo af en toe. Chris, uh, goedenavond. Goedenavond. Chris, welkom. We gaan even langs de vier kandidaten, wat mij betreft: Roemer, Samson, Wilders en Rutte. Uh, dat zijn vier, ja. ik denk, de meest serieuze premierskandidaten. Hè? Nou ja, ik zou Buma er toch nog bij willen. Ja, en, toch wel? En eerlijk gezegd vind ik Buma uh, serieuzer dan uh, iedereen die je noemt, behalve nou, Rutte. Ik denk dat Rutte is de beste kandidaat is. En daarna <lacht> komt toch Buma. En die andere drie, die spelen natuurlijk geen rol. Ik kan het je wel gelijk geven, want ik heb hem zien zitten, Buma. En ik, ik dacht, daar zit toch ook wel een, een komend staatsman. Ja, het is, het is niet de partij waar ah, ja, veel mensen nee. nu op stemmen, volgens de peilingen, maar... Nou ja, precies, maar dan kijk je heel erg naar peilingen. Maar kijk, de vraag is dus ja. natuurlijk, wat moet een leider hebben? En een leider moet een beetje bindend zijn. En mm -hmm. dat heeft toch een, ook een inhoudelijke component. Een leider moet niet te extreem zijn. En Samson heeft iets heel extreems. Dat is natuurlijk toch iemand uit het actiewezen. iemand die al dingen roept. Ja, dat ja. spreekt een hele hoop mensen natuurlijk niet aan. Dat gaat voor Wilders geldt nog meer. Uh, bij Roemer zou je kunnen zeggen van, ja, Roemer is wel een hele aardige man... En die wil iedereen wel als buurman hebben. Zeker. Maar de volgende vraag is toch een beetje van... Ja, is dat nou iemand die je dan ook als premier zou willen? En als premier kom je toch uit op ja, hele saaie mensen eigenlijk... En ja, dat zijn dan toch een beetje de Buma's en de Rutters van deze ja, wereld. En dan, dan denk je dat, u, dat Buma nog zover kan aantrekken of zeggen mensen... ja, het is een goede premierskandidaat, maar het is gewoon mijn partij niet meer. Dus ik stem het niet. Nou, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ik denk dat we ons niet te veel uh, moeten laten afleiden door peilingen. Ik bedoel, hmm. de verkiezingen worden de laat, zijn de laatste drie weken voor de verkiezingen. Die doen naartoe. Ja. En dat kunnen we nu nog helemaal niets over zeggen. En ik zou zeggen, het CDA is een heel sterk thema. En het heet normen en waarden, we horen het nog niet helemaal, heel erg veel nee, van. Nee, het heeft ook nooit echt heel erg gewerkt, moet ik zeggen, dat, dat, dat thema. Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik bedoel, het is natuurlijk wel van of ze het waar maken en of ze ook met aansprekende mensen kunnen komen. Ik bedoel, daar zitten nog heel veel dingen in die ze wel moeten oplossen. Ja. De basis spreekt natuurlijk een hele hoop mensen wel Nee, dat snap aan. ik. Oké, okay, dan even naar de SP, Chris, want die staat te trappelen, werkelijk waar. Dat is ongelooflijk. Premier Roemer, kan het, denk je? Nou, dat lijkt me toch eerlijk gezegd in termen van, eh, met wie ga je samenwerken, lijkt me dat gewoon helemaal niet reëel. Nee, wie dat moet deze dat... Dat moet... is natuurlijk ook wel. Ja. Ik bedoel, het is veel te dat zit veel te veel in de extreme hoek en dan kunnen ze nu wel zeggen van, we gaan, we gaan compromissen sluiten. Maar de vraag is natuurlijk van, hoe moet dat dan met Europa, met die noodfondsen... En dat geldt voor, voor Wilders op precies dezelfde manier. Ja. Daar kun je allerlei dingen van vinden, dat mag ook. Maar ik bedoel, dat is toch niet erg reëel... dat nee. andere partijen, die wat gematigder zijn... daar een compromis over gaan sluiten. Zeker, zeker, precies. Hé, hey, waarom hebben wij eigenlijk geen gekozen premier in Nederland? Kijk, dat kort uitleggen? Nou ja, omdat dat natuurlijk... omdat dat ja, dat zit in het systeem. Het systeem is heel erg weerbarstig. En dat is, volgens mij is er nog nooit een echt heel serieus wetsvoorstel voor gekomen. Nee, dat klopt. En kijk, het kan natuurlijk ook tot hele grote bestuurlijke problemen leiden. Want ik bedoel, bij de huidige... Bij de huidige verhoudingen zou ik zeggen... als we zouden kiezen, dan wint Rutte dat met gemak... Maar dan krijgt hij wel een kabinet bij zich van SP, PVV ja, en allerlei dat, andere partijen. Ja, klopt. Dus ja, dat wordt natuurlijk inhoudelijk niks. Dat is een lastige situatie. Dat vergt nogal wel wat, wat, wat staatsrechtelijk onderhoud. Chris, we gaan even de laatste minuten na wat bellers weer luisteren. Dank je zeer voor commentaar. Chris Albers, u kent hem van, van ons programma. Hij doet altijd de politieke zaken en analyseert voor ons. Ik zeg u, Rutte is de beste premierskandidaat. 0800 1121. Puur even naar die persoon kijken. Ik vind het leuk als u meedoet. Mevrouw Perrier, goedenavond. Ja, dag, met St. Jukopje. Ja, nou, ik ben aan het optellen en aan de aftrekken tegenwoordig... als ik naar de politiek kijk. Ja. En dan kijk ik naar meneer Rutte en dan zeg ik... wat doet hij met ons? Hij geeft ons aan Brussel. Hij geeft ons gewoon weg. Dat wil ik niet hebben. En ik heb ontdekt dat meneer, Ro meneer Roemers dat ook doet... en meneer Samson het ook doet. U als kon... ik lang genoeg doorstel ja. en daarnaar kijk... dan kom ik, of ik het wil of niet, uit bij meneer Roemers. Bij, u... bij, bij meneer Rutte. Meneer Wildersen, denk ik dan. En ja. die, die ziet u op het bordes naast de koningin staan? Nou, ze zullen er allebei niets van krijgen, hoor. Ze zullen het misschien niet leuk vinden, maar ze zullen er niet ziek van worden. En als dat nou eenmaal de man is die Nederland en de Nederlanders... en de buitenlandse Nederlanders, maakt allemaal geen bal uit... niet mm. uitlevert aan het regime in Brussel, ja. vind ik het prima. Dan gaat u ervoor, maar het zal moeilijk zijn voor meneer Wilders... om een coalitie te vormen. Dat denkt u ook uh, met mij. Dat denk ik niet, want mensen doen, als het maar eenmaal echt moet, ook de politici, want kijk, ja. je kijkt natuurlijk niet, niet naar politici wat betreft de kleur, want het zijn allemaal chameleons, dus het schiet ook niet op. Ze moeten op een gegeven moment wel, dus ja. Ja, dus het maakt niet ja. uit, hè. En als ze geen andere keuze hebben, dan zullen ze wel moeten. Oké, okay, mevrouw Pien, dank u zeer. 0800 1121, Rutte is de beste eh, premierskandidaat, zeg ik. Rien Mulders, goedenavond. Goedenavond, uh, Joost. Dag Rien. Uh, nou ja, ik ben het wel eens met je stelling. Uh, afgezien van het feit dat het niet mijn politieke uh, voorkeur hmm. heeft. Uh, ik denk dat die man het toch heel goed uh, gedaan heeft. Je moet je natuurlijk op alle terreinen kunnen bewegen. Je moet je talen spreken. Je moet je ja. anders, uh, van zaken hebben. Iets wat ik uh, denk ik bij uh, Emil Roemer uh, heel erg mis. Ik ken zijn cv niet. Maar de man heeft uh, een hoge aardigheidsfactor. Maar... maar of hij echt uh, politieke kennis heeft en of hij zich zo kan bewegen. Ja, moet hij bewijzen dat ja. gedaan. Hij moet die bewijzen. En uh, ja, daar moet hij dan eerst premier voor zijn. En dan zou de fout al gemaakt zijn. Dus, uh, ja, dat ik, uh, kan. het wel... kan een verrassing zijn natuurlijk, hè, Roemer als premier. Mijn vraag is vooral welk kabinet ligt eronder. Dat, dat wordt nog wel eens een hele, hele lastige. Dat geldt overigens ook wel voor Roemer, moet ik je zeggen. Maar goed, je keuze is duidelijk, Rien. Dankjewel. Hè. Oh. Ben, ben Vermeer op lijn 4. Oh, ik heb één ding gemist, uh, Joost Eerstmans. Uh, dat is, uh, er is geen enkele vrouw genoemd. Nou, welke ik als echt puur gewoon supergoed iemand uh, zou willen ja. zien... is de huidige uh, voorzitter van de Tweede Kamer, Gerry uh, Verbeent. Gerrie Verbeent, Ger, ja. Helemaal prima gewoon... Uh, maar dan zou hij dus uh, los van de partij... Uh, ik denk die, dat dat ja. de eerste goede Nederlandse... Uh, Vrouwelijke, premier zou zijn. Vrouwelijke premier zou kunnen worden. Ja, geen kans hebben denk ik, want ze, ze stopt ermee. Maar het is wel aardig om ook een vrouw nee, maar te noemen. Oké, okay, ze stopt ja. daarmee, nee. maar ze wil een nieuwe baan. Nee. Dus dan zou ze dus die nieuwe ja, baan krijgen. Ja, maken. ze kan die baan krijgen, wil je? Net als een Cohen die ook een beetje genoemd werd, zomaar van buitenaf nee, binnen. Nee, nee jij hebt mee. het over Gerdy Verbeet. Duidelijk gebend. jij noemt Gerdy Verbeet. Dan zou Sam'som in de kamer blijven en Gerdy naar nou, voren. Nou, leuk dat je het zegt, Ben. Bedankt daarvoor. Um, we gaan eens kijken. Er wordt ook uh, veel getwitterd. Uh, Harold zegt: Aris Slop noemt hij gezien het laatste uh, akkoord. Dat uh, vindt hij hem, uh, vindt een topper. Mark zegt: Ja, Joost, Mark Rutte is en blijft de beste premier voor ons land. Al ben ik wel bevooroordeeld. En dat kon wel eens Mark zelf zijn. Nee hoor. Kees van Loon zegt: Eerdmans, ik zie geen premierskandidaat bij deze partijen buiten de partij om. Zoals een rinoy kan. Thean Benders uh, zegt: Rutte is de enige man voor deze positie. Hij doet het gewoon goed. En Eerdmans zegt: uh, Frankie, die zegt: Wouter Bos. Uh, dan zijn we nog bijna aan de uitzending. Arie Boer uit Hardingsveld. goedenavond. Goedenavond, Arie Boer. Arie, wie heb jij ja, op de korrel? Ik, ik zou zeggen Kees van der Staaij. Ja, en waarom? Nou, die, uh, ik denk dat het uh, laatste maandag duidelijk is gebleken... Uh, hoe duidelijk en uh, open en eerlijk uh, deze partij was. Ja, hij, hij is best goed bezig eigenlijk, Kees van der Staaij. Want ze zijn uh, op drie zetels beland, hè? best uniek. Ja, het zou er ook uh, zijn 70 zijn. Ik denk niet dat hij echt veel, <laughs> veel harder gaat groeien. Maar u heeft zijn naam genoemd. Het is leuk om te horen. Kees van der Staai staat, staat erbij. Uh, Ruud van den Berg. Ja, goedenavond. Uh, zeg maar. Uh, waar ik zo slap weg geworden, dat is met zeg maar die roemen. Nee, ze zitten van alles zitten ze te vertellen. SP en zo. En nou zitten ze mee, willen ze de AOW weer pakken. Die moeten weer langer werken. En zo. Ja. Ik, ik vind het allemaal van die draaikonten. Maar wie, wie zou uw favoriet zijn? Nou, ik zou het liever nog naar Wilders toe gaan. Die is nog het reëelste, wat reëel, wat hij zegt. Kijk, maar ook als, als premier dus. Maar dan dus. word je gewoon naartoe gedwongen. Ja, ja. Ja, maar ook als premier? Premier Wilders, ziet u voor u? Nou hoor, zie ik hem ook. Dat is voor mij het blijft een of zo. En uh, zoals ze nu de HW'ers gaat pakken, zeg maar, bij die SP en zo. Hm. Hm. Nou, uh, dat zullen ze wel merken. Ruud van den Berg, dank u zeer. Dat sloot ook avondspits af, want we zijn er alweer vandoor. U deed goed uw best, er zijn vele kandidaten genoemd. En ik vind het leuk dat u ook af en toe de partijvoorkeur losliet. Want dat is lastig als je een premier wil kiezen. En je moet de partij even loslaten. Want dat kan nog niet in Nederland, misschien ooit. Jan Wouter het nog Rutte gewogen en te licht bevonden. Lacht alle problemen weg. En Piet Driesen zegt, inclusief Roemer, durven ze geen verantwoording te nemen. Ze roepen enkel hard, maar hebben geen oplossingen. Het wordt Rutte of Buma of toch Alexander Pechtold. Dit was Avondspits. Wij zijn er morgenavond weer met een nieuwe aflevering om half zeven. Nu gaat Kunststof verder met schrijver Koen Peters. Een hele fijne avond. Tot morgen. Dan kom je tot twee dingen. Two angles. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen.